Met het NOS-journaal. Het CDA wil ouders het recht dat ouders altijd aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zij moeten betalen voor hun vernielzuchtige kinderen van 14 tot 18 jaar. Maar op deze manier kunnen zij dat geld weer van hun kinderen terug eisen. Het aantal mensen met een geslachtsziekte is vorig jaar met 8% toegenomen. Dat staat in een rapport van het RIVM dat cijfers van de GGD's heeft verzameld. Niet alleen het aantal mensen met een SOA steeg, patiënten hadden ook meer geslachtsziekte. In totaal gingen vorig jaar 113.000 mensen naar een SOA-poly. Van die bezoekers geeft 64% aan geen condoom te hebben gebruikt bij het laatste seksuele contact. Er waren 416 nieuwe HIV-diagnoses vorig jaar. Syfilis is de enige geslachtsziekte waarvan het aantal gevallen afneemt. In alle groepen zijn meer soas gemeten, jong en oud, hetero en homo. In de moordzaak Marianne Vaatstra gaat het OM proberen familieleden van de dader te vinden door middel van DNA-sporen. Bloedverwanten hebben DNA dat veel op elkaar lijkt. Dankzij een nieuwe wet mag het OM in een databank voor strafzaken DNA profielen vergelijken. Eerder kon alleen worden gezocht naar exact hetzelfde DNA. Het OM hoopt dat er in de databank DNA gegevens zitten van familieleden van de dader, zodat via hen de dader kan worden gevonden. Marianne Vaatstra werd bijna 13 jaar geleden verkracht en vermoord in Friesland. De Nederlandse publieke omroep betaalt 100.000 euro aan de Nederlandse postduivenorganisatie. In ruil daarvoor krijgt de omroep de beschikking over het internetadres npo.nl. De npo was al eigenaar van andere adressen als omroep.nl en uitzendinggemist.nl. Maar toch kwamen er klachten van kijkers dat ze de omroep niet konden vinden. Welk adres de postduivenhouders nu krijgen is nog niet bekend. Het weer in het noorden bewolkt af en toe wat regen. In het zuiden droog en wat zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Alkmaar en Dorp En op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinfo.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 Kan heel lang leven en blijft ook gezond als je mee...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 Koffie maken Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Jongens, willen lust er een koffie? Iedereen natuurlijk Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat knapt de mens van op. Je kan heel lang leven En blijft ook gezond Als je mij nu op de koffie komt Koffie, koffie Lekker bakkie koffie Wat knap de mens van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 te zijn. Zing graag een meisje met een meisje in de maanstijl. Ik heb maling aan je, ik verlang slechts naar jou. Toezeg nou ja, manchamp.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 ik heb maling aan geld. ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat, dan worden we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 en ik voel weer zwijven in ons hutje bij de zee. En ik voel weer zwijven in ons hutje, ons hutje bij de zee. Daar dat ik later mocht ervaren levensdroefheids droogheid, Immer zal mijn hart u loven Vreedzaam plekje uit mijn deur En mijn laatste wens zal wezen dat ik eens een kalme vrije, het moederhoofd daar rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Het moederhoofd daar rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij. Stop op, oh, bye bye love, Vaar, bye bye lieflijkheid, al bitterheid. Ik voel me moe en leeg.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 Als de lente komt, dan stuur ik jou. Wilken uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. ben uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. me uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het af wat mijn mond niet zeggen kan.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 Ga nu eerst hier de Sky Masters met Tonia.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 Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rondik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, driemaal in rond de ronde Hotza Saha. in de ronde Met Tonia, De jongens van de kompanie, ik had zijn media. Geen Bob of cool, alleen maar ik silen. Alle andere muziek is goed wanneer je kan. ZANG komden mee samen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 als ik je zie, alles oh, is een keer kind of, kind of, kind of, kind of drie, maar ik ga veel te ver voorbij. Mm -hmm. Wil de hele morgen, veel de hele middag, wil ik soms bij je zijn, Ontvangen vaak bezoek. Wel leggen ze een kaartje en drinken thee met koek. Daarna komt er een glaasje met dit of dat likeur. En als het bezoek naar huis gaat, dan hoor ik voor de deur: wel bedankt. Verliep het feest wat rauw. Want buurman zag een troefkaart verborgen in een mouw. Er vielen harde klappen, het servies ging naar de maan. Bezoek werd van de trap gegooid en zong toen onderaan.